Jan van der Putten met het einde met een woonboot kunnen sinds begin deze maand nog maar bij één bank terecht voor een hypotheek. ING is met de woonboothypotheken gestopt. De Rabobank is nog de enige aanbieder. Volgens de Landelijke Woonbootorganisatie is zo'n monopolie ongezond. Het kopen van een woonboot wordt volgens de organisatie moeilijker. Er zijn op dit moment 12.000 woonboten met 25.000 bewoners. Overheidsinvesteringen in de kerncentrale van Borselen zijn weggegooid geld. Dat concluderen milieuorganisaties Greenpeace en Wise op basis van een onderzoek dat ze hebben laten doen. Alleen als de stroomprijs de komende tien jaar verdubbelt, is de investering waar de noodlijnende kerncentrale om vraagt, lonend. Orkaan Matthew heeft de kust van Haiti bereikt. De orkaan gaat gepaard met veel regen en windsnelheden tot 220 km per uur. In het land hebben zo'n 1200 mensen schuilplaatsen opgezocht. Autoriteiten gingen in kustplaatsen van deur tot deur om inwoners te waarschuwen. In de hoofdstad Port-au-Prince stonden mensen in de rij om levensmiddelen en brandstof in te slaan. Scholen zijn gesloten. De orkaan trekt verder naar Jamaica, Cuba en de Bahama's. Steeds minder Nederlandse koeien staan in de wei. Vorig jaar mocht 65% van de melkvee koeien naar buiten, meldt CBS. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 69. Tien jaar geleden ging 80% van alle koeien naar buiten. In typische veenweidegebieden, in Utrecht, Noord en Zuid-Holland staan melkkoeien gemiddeld het vaakst in de wei. Het ongeluk op een zeilschip bij Harlingen, waarbij drie mensen omkwamen, kwam doordat de mast verrot was. Dat meldt de Leeuwarden Courant op basis van een tussentijds Duits rapport. De onderzoekers waarschuwen eigenaren van charterschepen om te controleren of zij ook last hebben van houtrot. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet vooralsnog geen aanleiding om te waarschuwen. Het weer, in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zon, het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zonnig en een graad of 14. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bos richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Rosmalen en Waardenburg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en, en Hoogmade 5 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg 6 kilometer file. Op de A7 Hoornzaandam nog 10 kilometer tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. Het komt door een ongeluk op de A8, daar is de weg weer vrij. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen 13 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Kooimeer en Knoopend Velzen. Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 5 kilometer file. 4 kilometer richting Utrecht tussen de Meeren en Knopend Lunetten. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 You've gone Tot aan 5 uur vandaag. Turn on, tune in en cop out op CFM. Tot aan 5 uur is dit zonderd of zondag. En we openen dit bal met Freak Power. Een bandje waar Norman Cook inderdaad, Fatboy Slim ook, achter zat. Goed, tot aan 5 uur hebben wij diverse informatiedingen voor je. Zoals de Grand Prix van Singapore gaat al gelijk bij de start helemaal mis met Nico Hulkenberg. En ook Max Verstappen had een slechte start. En uh, die staat op dit ogenblik achter met de safety car situatie. En we hebben natuurlijk uh, nog meer uh, sport vandaag. Want we hebben de topper in de divisie vandaag. En die volgen we PSV tegen Feyenoord. De hondbal voor de, de Euro Europese titel Nederland-Spanje. In hoofdwerp is dat. En lokale en regionale informatie. En natuurlijk ook nog wat sport, het weer. En wat dacht je ook nog van de Nu plaat van deze week. Uitgezocht door Maarten Verheijen. Nou, genoeg ingrediënten voor een leuk, luchtig en fijn programma. Zandvoort op zondag, vandaag 18 september. Met nu Redbox, met For America. TDA, to come to play, this audiovisual OPA. One hundred years from now. Your title bites, and human rights, your satellites, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Voor de mensen die afvragen, waar is die Jaap Koper? Ja, die blijkt dus een, een ADV-dag te hebben opgenomen vandaag. Niet uh, doorgekregen van de leiding van CFM, maar goed. Het is niet anders, Jaap, jongen, geniet van v dag Sunday Sun, Superior en de Redbox uit de jaren 80 voor America. Goed, het is uh, vandaag de dag van uh, PSV, Feyenoord begint om half drie... En uh, Sparta die leidt tegen NEC, oftewel NEC moeten we eigenlijk zeggen. Met uh, 2-0, 1-0 door Verhaar in de eerste helft en net uh, 2-0 door El Azouzi. En we hebben nog meer nieuws, want uh, de keniaan Edwin Kipto heeft voor de tweede keer op rij de Dam tot Damloop gewonnen. De 23-jarige atleet legde de wedstrijd over 10 Engelse mijl. Dat is uh, puur afgemeten 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 45 minuten en 25 seconden af. Daarmee was hij zes seconden langzamer dan vorig jaar. Kipto hield Joshua Gui En Abrar Osman achter zich. Abdil Nakaye werd in 48-30 als snelste Nederlander elfde. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Keniaanse Alice Aprot. In een tijd van 51 minuten en 59 seconden. De Dalla werd op een ruim een half minuut tweede. Lucy Kirimi werd op 1 minuut 4 seconden derde. En Elisabeth die eindigde als beste Nederlandse als vijfde op 1 minuut 27. Nou, de tennissen gaat ook lekker, want Robin Haase heeft Nederland op een 4-0 voorsprong gezet in de Davis Cup ontmoeting met Zweden. Haase die won met 6-2-6-4 van Isaac Arfitson. Die door Haase ook al in het dubbelspel verslagen werd. In Bastad staat niets meer op het spel vandaag. Beide enkels partijen werden op vrijdag door Nederland gewonnen... en omdat Haas en Jean-Julien Royer gisteren ook het dubbelspel wonnen... is Nederland al zeker van handhaving in de Europees-Afrikaanse zone. En later vanmiddag spelen Tim van Rijthoven en Mikael Aimer... de vijfde en laatste wedstrijd van het weekend in Bastad. Nog even een golfberichtje want golfer Joost Luitens... die staat na de derde ronde van de Italiaans Open in Milaan... op de gedeeld 16e plaats. Hij heeft een totaal van 204 slagen, 9 onder het baangemiddelde. De Rotterdammers speelde zondagochtend pas de derde ronde uit... die hij zaterdag eerder na 14 holes vanwege invallende duisternis... had moeten afbreken. Na de 7 birdies en 2 bokies van zaterdag... sloeg geluid op de resterende holes 4 keer par. De Italiaan Francesco Mili Molinari en de Engelsman Danny Willet... die beginnen als leider aan de slotronde. Beiden staan op 54 holes op een totaal van min 16. Goed, zometeen over nou pak een beet 3-4 platen. Het weerbericht van Rico Schreuder. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Wordt het weer nog een Indian Summer of uh, ja... Blijf het gewoon uh, dit weer, Het is ook prettig hoor. Earth, wind of fire, zing erover. Do you remember 21st night of September? Winterfire, uit 70, september. En erachter een schurk tegen Italo aan. Scritti politie met absolute. Het is klaar op het kasteel. Sparta wint eenvoudig met uh, 2-0 van een matig NEC. En uh, Verstappen, ja, die rijdt op plek nummer 7. Het heeft een slechte start gehad. Echt, Jongen, jongen wat een slechte start. Zelfde zo'n slechte start gezien. <laughs> zo het het weerbericht. Maar eerst Jenny B. 90 met Jenny B. Wanna get your love? We kennen deze naam ook van uh, de lead song van PlayHit 3, The Summer Is Magic en natuurlijk ook The Rhythm of the Night van Corona. Is allemaal Jenny B. ZFM, Westkust, weerbericht. Allemaal jaren 90. Wauw, er zijn vandaag wolkenvelden, typisch geval van een weerbericht maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een overwegend matig noord- tot noordoostenwind. Temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 22 graden. Vanavond en koude nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind waait niet meer dan zwakke uit het noorden tot noordoosten. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook periode met zon Het blijft opnieuw droog. En bij niet meer dan een zwakke tot noordoostenwind stijgt de temperatuur naar de graad of 20. Dinsdag flinke periode met zon en droog, weinig wind en een graad of 20. En ook woensdag flinke periode met zon, weinig wind en 20 graden. Donderdag neemt geleidelijk de bewolking toe. ...en in de middag en avond is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind... ...en het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf vrijdag is het licht wisselvallig... ...met vooral vrijdag kans op enkele regen- of onweersbuien. En ook zaterdag is nog een buikans... ...maar de dagen daarna lijkt het weer droog te blijven. Vrijdag is met een graad van 17... ...en het weekend liggen de maximaal rond de 19 tot 20 graden. Ik zeg prima na zomerweer. Prima weer om even lekker nog naar het strand te gaan... ...nu het nog kan... George Michael, outside. I think I'm done with the sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen. Number one club poppers Gotta hang up with like too much vodka Can't see me with them binoculars So cool of the night, got the clothes coming off, then I make that move somehow, some way. Gotta raise the roof, roof, All black shades when the sun come through. Uh oh, it's on like everything goes. Bound well, lines, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, my private show. I like a untamed, don't talk that high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life, call Muhammad, then we hit Spain. Too easy with the tail, we get insane. Hey. Michael en Outside en achter Floor Rider met Sia Wild One. Je luistert naar ZFM en dit is het zondaggeluid van ZFM. Zandert op zondag met, uh, ja, heet heet zou ik bijna zeggen. Hier is de nieuwe zinger van Imani, Don't Be So Shy. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side, do you feel my heat on your side?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 your clothes.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 Rijdt op plek 9, net achter Fiat. FM voor Zandvoort en de regio. We gaan even wat lokale en regionale informatie met je doornemen. In de avond en nacht van vrijdag 16 september of zaterdag 17 september. heeft er op de Haldenstraat in Zandvoort een mishandeling plaatsgevonden. De recherche is op zoek naar getuigen. Bent u getuige of weet u meer van deze mishandeling? Dan kunt u contact opnemen met de recherche in Zandvoort via 0900 8844. Op zaterdag 24 september zal het 18e stads- en dorpsomroepersconcours plaatsvinden op het kerkplein in Zandvoort. Hoewel de omroepers tegenwoordig uit het dagelijkse straatbeeld zijn verdwenen, zijn ze er nog steeds. Mensen met een hang naar vervlogen tijden. Mensen die het omroepen als een roeping zien. Een vak waarbij creativiteit en acteertalent een rol uh, spelen. Zij verkondigen graag aan een groot publiek wat er zich allemaal afspeelt en waar zij vandaan komen. De omroepers gaan gekleed in historische kostuums of ouderwetse pakken en beschouwen zich als ambassadeur van hun woonplaats. Om half twaalf zal op het raadhuis van Zandvoort de officiële ontvangst van de omroepers plaatsvinden door burgemeester Nick Meijer. Na de ontvangst van de, uh, op het raadhuis en de lunch zullen de omroepers van kwart voor één tot kwart voor twee door het centrum van Zandvoort de sponsoren door middel van een roep bedanken. De veertien omroepers zijn te horen in twee rondes. De eerste verplichte roep gaat over een ...onderwerp in Zandvoort. En de tweede vrije roep is naar keuze... ...maar is meestal een ode aan de eigen stad of dorp. Dit keer zijn er drie omroepers uit België... ...en de rest komt uit Nederland. Zandvoort wordt vertegenwoordigd... ...door onze eigen dorpsomroeper Gerard Kuiper. Het oordeel is aan de jury... ...onder deskundige leiding van vaste voorzitter Niek Meijer... ...met Rob Dolderman van Danschool, Rob Dolderman en Paul Olieslagers... ...en hij is voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort... De 13e Nationale Sportweek die vindt uh, plaats uh, vanaf uh, zaterdag gisteren tot en met 25 september. De Nationale Sportweek is een in initiatief van NLC-NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. Veel sportverenigingen starten het nieuwe seizoen in de maand september. Sportservice Heemstede Zandvoort heeft verenigingen uitgedaagd de deuren open te zetten in deze week. En leden worden gevraagd om iemand mee te nemen in het kader van de campagne Ik neem je mee. Verenigingen hebben enthousiast gereageerd op de oproep van sportservice Heemstede Zandvoort. Een aantal organiseren een speciale activiteit of stellen reguliere beweegmomenten open voor iedereen. U kunt op verschillende manieren zien hoe gezond en leuk sporten en bewegen is. Meer informatie over de aangeboden activiteiten kunt u vinden op de website van Sportservice. Dus spring op die surfplank en of maak die lay-up. Ga voor meer informatie naar www.sportserviceheemstedesandvoort.nl of neem contact op met Lisette van D, L van D, het sportserviceheemstedesandvoort.nl of je kan haar ook nog bellen. Denk door door de weekse dagen 023 3, 4, 6, 7, 4679 Dat is Lisette van D. En 573-4679. Nou, 18 minuten geleden vertelde ik dat het gewoon lekker na zomer weer gaat worden. Met 20 graden zonneschijn. Weinig wind. Dus dan mag deze plaat gewoon. Ja. Tenminste, dat vinden we zelf natuurlijk. Hè. Louis Angique heet de beste man. En dit is de salsa versie van Jono C. Magnana. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá, para que jugar y fronter algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo.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 Wat heerlijk is dat toch, hè? even de nazomer van 2016 mee te beleven met Louis. En als je van dit soort muziek houdt, hou me even om half vier even aan... want dan hebben we de nu .nou plaat. En we gaan even een, een oude plaat, een nieuw jasje steken aan de Ja, Hou me even hier. Weet je precies waar we het over hebben? De Warboys erachter, The Hole of the Moon. In de 23e minuut noteren we de eerste serieuze kans in Eindhoven. Een voorzet van Narsing gaat richting het hoofd van Luc de Jong. Maar Karsdorp kan nog net op tijd met het hoofd ingrijpen. Een minuutje later is het Met een bekeken pas Narsing alleen voor Jones. Maar de PSV'er krijgt de bal nog niet goed mee. En als we kijken naar de Wees en Texwolle AZ. Daar staat het ook 0-0 en de uh, even kijken, de Grand Prix van Singapore. Ja, daar zit nog steeds Rosberg op 1. Ricciardo 2, 3 Hamilton, 4 hebben wij Rijkonen. De Verstappen rijdt op plek nummer 7 als het goed hebt. Eén plaat te gaan voor het nieuws van 3 uur... wordt deze uit de jaren 70. Jacksaw Sky High...